5 erten Er waren eens 5 kleine erten in een ertenpul Ze waren allemaal anders Maar leefden nog steeds samen omdat de pul nog dicht was Ze waren nog te klein om de zon te verdragen Ze sliepen altijd de hele dag Maar s'nachts praten ze altijd met elkaar En luisterden naar de muziek om hen heen En dan vooral de muziek van de maan de maan, wanneer ze op was, maakte altijd zilveren snaren vast aan zichzelf. Ze speelde dan harp en zong prachtige liedjes voor de erten. Wanneer het volle maan was, ging ze altijd op trommels spelen. De erten werden dan wakker en luisterden dan naar de luide trommels bespeeld door de maan. Maar elke ert had zijn eigen reactie op de muziek van de maan. Ik hou van dit geluid van trommels. Boom, boom, boom. Ik hou van deze muziek. Ik hou van haar kastanetten. Het is rustgevend. Ik hou van de manier waarop ze de harpen speelt. Het is erg mooi. Zo melodieus. Oh, waarom kan er niet wat rust zijn? Vergeet de muziek. Ik hou ervan zoveel mogelijk te slapen. Just go with the flow van het leven. De vierde ert was erg lui. Hij hield ervan de hele tijd te slapen. De vijfde en jongste ert was erg anders dan de andere vier. Ik hou van alle soorten muziek. De kastanjetten, de trommels en ook de harp. Elk van hen is speciaal en het maakt me gelukkig als ik naar ze luister. De erten groeiden elke dag een beetje. Ze hadden het niet door totdat ze helemaal volgroeid waren. Nu voelden ze dat hun peul erg krap was geworden... Ga alsjeblieft opzij. Ik heb geen ruimte om te bewegen. Zelf heb ik geen ruimte. Het is hier erg krap. De pel is te klein geworden om erin te blijven. Ja, ik kan gewoon niet meer slapen hier. Maak alsjeblieft wat ruimte voor mij. Ik ben het kleinst, maar vind het erg lastig om me te bewegen. Ze waren allemaal aan het klagen en vroegen de ander om opzij te gaan. En opeens ging de pul open en een fel licht kwam naar binnen. Oh nee, wie maakt de pul open? Het is belachelijk. Waarom laat je me niet even lekker slapen? Doe alsjeblieft de pul weer dicht. Ik kan mijn ogen niet eens open doen. Dat kan nu niet meer. Moeder Natuur heeft het geopend. Wauw, onze peul is opengegaan. Ja, ik ben zo blij. <laughs> Na een paar minuten toen ze gewend waren aan het zonlicht... begonnen ze met elkaar te praten. Ik denk dat we een kans hebben. Wat voor kans dan? Een kans om erop uit te gaan en de wereld te zien. Denk je dat het een goed idee is? Ik denk dat de wereld daar gevaarlijk kan zijn voor ons. Waarom verspillen we onze tijd om te praten wat kan? Ik wil erop uitgaan en de verschillende kleuren van de wereld zien. Ik wil genieten van het leven buiten deze peul. Je doet maar wat je maar wil. Ik wil wel even lekker gaan slapen. Laten we het een kans geven. Is de peul verlaten een goed idee? We hebben nu al lang hier gezeten. We kennen de wereld daarbuiten niet. Laten we gaan en van onze tijd genieten nu we bevrijd zijn van deze krappe peul. Ze praten er nog een tijdje over en besloten uit de peul te gaan. Ze zagen dit als een avontuur en besloten ervoor te gaan. Eén voor één gleden ze uit de peul. Houd de steel goed vast! zullen landen opgepast vang me als je kan ik hoop dat we een goede plek vinden om te slapen waar zijn jullie allemaal laat me niet alleen het is glimmerig hier ze landen in een groef op een ertenland ze waren erg gelukkig omdat ze voor het eerst de wereld gingen ontdekken wauw het is hier zo prachtig ik ben blij dat ik hier ben. Het was een goede beslissing om de peul te verlaten. Ik wil gaan slapen. Vind een goede plek voor me. Hé, hey, kijk. We leefden op een tak veel te hoog van de grond. Terwijl ze over de nieuwe wereld aan het praten waren... werden ze gezien door een jongen die voorbij kwam. Aha, deze erten lijken me perfect voor mijn kattenpeult. Ik zou ze nu meteen moeten oppakken. De jongen pakte ze één voor één op. De eerste ert vloog ver weg in de lucht, wat de andere erten niet eens konden zien. Oh, dit kan niet goed gaan. Toen schoot de jongen de tweede, derde en vierde ert weg met zijn kattenpult. Iemand, help me alsjeblieft. Ik weet niet waar ik zal landen. Deze jongen is ons aan het beste voor zijn plezier. Ik wens dat ik ergens terechtkom waar ik zonder dat ik gestoord word kan slapen. Toen vloog de jongste ert. Wauw, ik vlieg in de wolken net als een vlinder. Oh, mijn lot, breng me naar een plek waar ik een geweldig leven kan hebben. De jongste ert landde op een vensterbank. Oh, gelukkig ben ik veilig neergekomen. Terwijl hij door het raam keek, zag hij een klein meisje in bed liggen. Ze was niet lekker in orde en hoestte de hele tijd. Haar moeder vroeg haar wat te eten. Neem alsjeblieft wat soep, liefste. Het zal je de kracht geven om beter te worden. Sorry, moeder. Ik wil echt niet meer eten. Als je nu niet eet... Hoe kun je dan weer sterk en gezond worden? De erts zag dat de moeder probeerde om het kleine meisje eten te geven. Maar het meisje was te ziek om te eten. De moeder leek erg bezorgd over haar kind. S'avonds toen het meisje in slaap was gevallen, bad de moeder voor haar. Help alsjeblieft mijn kind te genezen van deze ziekte. Ik kan het niet aan haar te zien lijden. Zege haar met goede gezondheid Alsjeblieft. Ik smeek je voor mijn dochters leven. De ert voelde medelijden met de moeder en de dochter. S avonds laat ging de ert de kamer binnen, door het raam. Samen met de volle maan in de lucht zong de ert een liedje met de trommels voor het meisje. Boom, boom, boom, luister wat ik zong. Boom, boom, boom, luister wat ik zong. Wie is dat? Ik hoorde wat geluid daarnet. Wie is dat? Ik ben het. Ik ben hier bij het raam. Kun je praten? Ik heb nog nooit een echt horen praten. Ik kan ook zingen. Ik zong een liedje voor je met de trommels van de maan. Trommels van de maan? Ja, de maan speelt op de trommels wanneer het volle maan is. Ik kan het niet horen. Je bent vast een speciale aard. Iedereen in deze wereld is speciaal en iedereen heeft wat muziek in zich. We moeten ons alleen concentreren en luisteren. Je bedoelt te zeggen dat ik de trommels van de maan kan horen? Is dit mogelijk? Alles is mogelijk in deze wereld. Oh ja, ik kan de trommels nu horen. Zei ik je niet dat alles mogelijk was? Nee, er is één ding wat voor mij niet mogelijk is. Wat is dat? Ik zal niet beter worden van deze ziekte. Oh, zeg dat nu niet. Wat nu als ik iets anders word dan een erd? Dan kun jij ook beter worden. Maar je bent slechts een erd. Wat kun je anders nog worden? Natuurlijk kan ik dat. Geloof in jezelf en dan kun je alles doen. Als ik iets anders word, geloof jij dan dat je kunt genezen? Oké, okay, dat doe ik. De volgende morgen toen het meisje wakker werd, herinnerde ze zich het gesprek met de ert. Ze zocht naar de ert in het raam, maar hij was er niet meer. Oh, misschien was het maar een droom. Hoe kan een ert nu praten? Ze ging naar het raam en het leek een frisse, zondige ochtend buiten. Het is daar prachtig. Zoals de ert zei, waarom zou ik niet kunnen genezen? Ik denk dat ik beter zal worden. De jongste ert deed hard zijn best om zijn woord te houden. Hij bleef buiten het raam en raakte bedekt met stof binnen een paar dagen. En later, toen de winter kwam hielp de stof hem om de sneeuw te overleven. Elke dag werkte hij hard om zijn doel te bereiken. Als ik deze omstandigheden nog een paar dagen uithoud... dan denk ik dat ik mijn doel zal bereiken. Ik zal nog harder proberen mijn belofte te houden. De jongste aard overleefde de winter dankzij zijn sterke wil. Het seizoen veranderde en de kleine ert ontkiemde... Hij veranderde in een plant met een paar takken en een paar prachtige bloemen. Op een dag merkte de moeder dat er een prachtige erwtenplant buiten op de vensterbank stond. Kijk, liefste, het is een erwtenplant op onze vensterbank. Oh, wauw! Hoe kon hij daar groeien? Hij hield zijn belofte, moeder. Hij, hij hield zijn belofte. Wat? Wie hield zijn belofte? Een erteplant. Nu geloof ik dat ik zal genezen. Als een ert kan veranderen, waarom ik niet? Ja, mijn kind. Uiteraard zul je snel weer beter worden. Het meisje lachte naar de erteplant. Haar moeder bedankte de plant en zorgde goed voor hem. Het einde.